Vanavond in Cairo Brandpunt gaat de scheld uit Brussel hoe Bulgaren zoemelen met Europese subsidies. En een opmerkelijke wending in het liquidatieproces heeft justitie doelbewust bewijsmateriaal laten verdwijnen. Dat er meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de Cairo op Nederland 2. Veronica weet wat brand is. Ze was negen toen ze ten nauwe nood een woningbrand overleefde. Ze liep daarbij ernstige brandwonden op die haar tot op de dag van vandaag tekenen.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 Is Dorrestein. Goedemorgen. Het is vier minuten over zes. En ik vind het heel fijn dat je met mij en met Start op Radio 1 wakker wordt. Zo direct de gouden kalveren die zijn uitgereikt. En Jauke die probeert er één te bemachtigen zonder dat ze genomineerd is. Ze is niet eens een actrice. En NOS-sportverslaggever Edwin Cornelissen is bij het WK turnen. Ik bel hem zo eventjes over de kansen van Epke Zonderland. Hij strijdt vandaag voor die gouden medaille op de rekstok. Rek wil je reageren? Dan kan dat op Twitter. Dat is mijn account. Mag je al je reacties op spuwen? Begin deze week bleek dat topvoetballers eigenlijk een beetje mietjes zijn. Gertjan van Beek werd ontslagen omdat hij te streng was voor zijn spelers. En ze vonden dat ze te hard moesten trainen. Ja, je zou er ook maar voor betaald krijgen. Hè? Martijn van BNN University wil graag de nieuwe trainer van AZ worden. En als je trainer wilt worden, dan vraag je natuurlijk af, als eerste ja, advies aan anderen trainers, bijvoorbeeld Foppe de Haan. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. AZ, AZ, AZ. Wat moet jij doen om een goede voetbaltrainer te worden? Ja, hoe word je dat? Want u bent het al, al, al jaren een, een fantastische trainer geweest natuurlijk. Dus u, u zou de sleutel kunnen hebben. Nee, de sleutels zijn er niet. Het zit hem in de persoonlijkheid. En ook in de opleiding natuurlijk. En, en in de ervaring. Laten we zeggen, of je hebt gevoetbald en of je kan voetballen. Nou ja, ik, ik heb wel gevoetbald inderdaad. Maar nu is Alfred Schreuder bijvoorbeeld, die heeft niet echt een uh, diploma nog. Maar die nee. komt wel uit Barneveld. Ik kom zelf ook uit Barneveld. Is dat nog iets waarvan u zegt van, nou dat... Nee, nee. nee dat is het allemaal niet. Ja, goede tips wel van Foppen. Maar om iets te leren kun je het, het beste natuurlijk gewoon zelf doen. En daarvoor ben ik hier in Hengelo. Onder de rook van het Fanny blanke Schoenstadion traint FC Twente. Onder onofficiële leiding van Alfred Schreuder, ook een barnevelder, ook zonder diploma's, net als ik. Maar ja, het trainen van FC Twente, hoe moeilijk is dat precies. Kom op het veld breed te houden. Pak allemaal een mannetje. Doesan, ook een mannetje. Het tempo, die bal sneller rondgaan, tikkie taki, tikkie taki. Ja hoor, zo so dan, tuurlijk. Nou, op mijn vingers fluiten moet ik nog even leren. Maar verder in deze training eigenlijk best wel lekker. Op naar AZ. Goedemiddag, uh, mevrouw Brugman. Spreek ik met uh, personeelszaken bij AZ? Ja, dat klopt. Oké, okay, goedemiddag. Ik had gezien dat jullie een uh, vacature hadden. En nu uh, vroeg ik me af hoe ik daarop kan solliciteren. Welke vacature bedoelt u? Oh, dat um, gaat om de vacature van um, hoofdtrainer. Daar hebben wij geen vacature voor, hoor. Oh, oh, ja. Ik... Die, die, die, die, die, die wordt in, intern bekeken. Maar het is wel heel grappig dat je daarop wil wilde citeren. Oh. Ja, nee, nee dat maar gaat dus dat, niet lukken. Dat, dat gaat niet op deze manier lukken. nee. Oh, wat jammer. AZ ziet er dus niet zitten met mij als de nieuwe hoofdtrainer. En ik na het gesprek met de personeelsfunctionaris van AZ ook eerlijk gezegd niet meer met AZ. Misschien is de Nederlandse competitie sowieso wat te kneuterig voor mij. Ik heb Engels voetbal altijd leuker gevonden. En nu weet ik toevallig dat Martin Jol op het punt staat om ontslagen te worden als hoofdtrainer van Fulham. Ik ga gewoon eens bij Fulham solliciteren. Good afternoon. Oh, oh, hi. Good afternoon. This is um, Martin Cardol from Holland. Yes. yes, hello. Fulham is not doing very well at the moment. So I'm just wondering: is there any possibility for me to apply um for the position as um head coach? Um, I don't know who would deal with that one. I'll put you through to HR, just a moment. Okay, thank yeah, you. Well, we haven't got a position at the moment, have we? So, uh, oh. uh, But I'll put you through. Hang okay, on. yeah, thank you. They said the best thing for you to do is email the club. Email the club? Yeah. Okay, well, All Right. yeah. Okay, thank right, you very much. Bye-bye. Okay, see you in a bit. No. Mijn sollicitatie is ingediend bij Fulham en ik mag er nog niet te veel over zeggen, maar hou vooral het sportnieuws in de gaten de komende tijd. Nou, het zou mooi zijn als hij het uh, straks wordt. Dan is hij een van de 16 miljoen coaches, zo zeggen ze het vaak wel in Nederland... die dan uiteindelijk ook echt coach uh, is geworden. Want veel mensen vinden voetbaltrainer toch ook een beetje een overgewaardeerd uh, beroep. Een beetje jongens aansporen. Uh, heel veel geld ervoor krijgen. Um, ja, en dan na twee jaar, omdat het team niet goed doet, weer, weer weggebonjourd worden... en weer een andere voor in de plaats. Ik vraag me af, wat vind jij nog meer overgewaardeerde beroepen? Premier zijn. Ja, of... Uh koning zijn. Ja. Nou, ze, ze hebben geen functie. Hè? Ze, ze, ze, ze, ze verdienen hun eigen functie. Ja, die managers hè, of directeuren dat, uh, ja, van grote bedrijven en uh, uh, ziekenfonds, uh, woningbouwverenigingen en dat soort dingen. Ja, profvoetballers eigenlijk wel. Ze hebben uh, alleen maar een balletje rondtrappen en, uh, that's it. en verdienen bakken met geld. Kijk maar naar die, uh, die beel. Kijk, ze kunnen makkelijk hun salaris inkorten. Ik bedoel, ze verdienen veel te veel. Oh, ja, ja, dan weet ik wel wat. Uh, die bankdirecteur uh, is echt zo. hoge bedragen. Uh, je ziet gewoon verschillende Mensen die heel hoog uh, zitten, uh, daar gaat het heel goed mee. En uh, de middenkader die uh, werkt zich dood. Uh. Ik vind eerlijk gezegd dat elk beroep gewoon heel belangrijk is. Om een normale maatschappij te hebben. Stel als de McDonald's medewerkers zijn bedacht. Kijk, eens. ja. <laughs> Vandaag is de laatste dag van het WK Turnen. Dat werd deze hele week gehouden in Antwerpen. En het is een belangrijke dag, want Epke Zonderland moet proberen goud te halen in de finale van het onderdeel Rekstok. Verslaggever Edwin Cornelis van de NOS is al vroeg uit zijn bed gesprongen met een dubbele salto en een drievoudige schroef. Goedemorgen, Edwin. Morgen veilig land hoor. Je werkt veilig geland? Ja, gelukkig. Geldt, ja. Uh, anders uh, moet, je, moet ik je vanuit het ziekenhuis bellen. Is ook, uh, is nee, ook dat weer zoiets. We die Epke die heeft natuurlijk Olympisch goud op zak, dus iedereen verwacht, hij pakt ook. Het wereldkampioenschap, het goud vandaag. Um, Was is het maar zo makkelijk. Ja, is, is het niet zo makkelijk? Nee, nee, nee. nee. Het is geen uh, uitgemaakte zaak. En uh, je moet niet vergeten dat uh, Epke die heeft, uh, een tijd lang niks heeft gedaan na de Olympische Spelen. Hij heeft lekker gecashed mm -hmm. en uh, hij heeft uh, gestudeerd. Dus hij is uh, toch al een half jaar uit de lijnen geweest. En hij is eigenlijk pas een maand of vier serieus in training. Dus de vraag is, is het genoeg om, uh, om daarmee wereldkampioen te worden? En, en wat denk je? Is het genoeg? Uh, nou, dat is maar zeer de vraag. Dus, uh, hij is natuurlijk niet de enige uh, die, die aanspraak maakt op die wereldtitel. Zijn belangrijkste concurrent is uh, Fabian Hambugen uit, uh, uit Duitsland. Mm -hmm. Die hebben we gezien bijvoorbeeld uh, uh, van de week in de meerkampfinale. Daar maakte hij een ijzersterke indruk op de rekstok. Dus dat is echt een uh, geduchte tegenstander. En er zijn natuurlijk wat meer kapers op de, ku uh, op de kust. De uh, Kohei Uchimura, de Japaner ook heel sterk. Maar goed, aan de andere kant, uh, Epke Zonderland die weet wel wat hij wil. Hij weet wat hij wil gaan doen ook. Uh, hij doet niet uh, die, die triple die hij die in Londen heeft gedaan, uh, die, die uh, vluchtelementen op rij... Maar hij doet twee keer twee vluchtelementen en zijn berekening was dat het genoeg zou moeten zijn. Oeh. Maar nu de praktijk, dus we, we moeten eens gaan kijken hoe het uitpakt. Ja, oké. Okay. Spannend dus vandaag. Er zijn al uh, wat andere finales geweest uh, op het WK turnen. Uh, gisteren was er bijvoorbeeld de ringfinale met Jurie van Gelder. En hij werd net als twee jaar geleden op het WK weer vijfde. Toch zei hij, het gaat me een keer wel lukken. Ik denk, als jij twee keer vijfde wordt op een rij, dan gaat het je toch niet meer lukken. Nou ja, het is, ja, weet je, het is, de verschillen die zijn niet zo heel erg groot hè, in dat ringen turnen. Er zit minder dan drie tienden van een punt tussen die vijfde plaats en de eerste plaats. Dus ja, hij zit nog altijd in die finale. Dat is, dat is positief. En mm -hmm. het is ook niet zo dat hij daarin echt kansloos achtste wordt of zo... Uh, de, ja, het gaatje is er wel, maar de, hij weet ook wel waar hij aan moet werken. Het is altijd weer zo'n afsprong, dan weer zo'n hupje. En ja, mm -hmm. dat, dat, dat levert dan weer veel aftrek op. Dus, uh, Maar ja, hij heeft zelf ook wel het idee dat hij nog altijd wel in de buurt zit. Hij zegt ook van ja... Ik kan die medailles aanraken, maar dan moet ik zo alleen nog een keertje grijpen. En volgens hem is het echt een kwestie van tijd. Dus, uh, maar nou is Jury altijd wel een positief denker. Ja. Maar ja, ik denk ook wel dat er een kern van waarheid in zit. Dat hij uh, in ieder geval nog altijd in staat is om die finales te bereiken. Om daarin echt mee te doen. En nu is het zaak dat het kwartje echt een keertje goed valt voor hem. Misschien moet je ook een beetje geluk hebben. Ja, precies. Als het veld zo dicht bij elkaar uh, ligt. Er, er was ook een nieuw uh, Nederlands talent. Of eigenlijk heel veel Nederlands talent. Uh, Opvallend. De turners uh, zijn de 17-jarige meerkampster Noël van Klaveren en ook uh, Casimir Smit, uh, ook 17 jaar en ook uh, meerkamper. Um, hebben we dat, wat, wat, wat, wat dat betreft een beetje hoop voor uh, meer turnmedailles in de toekomst, als ik zo uh, naar deze talenten kijk? Ja hoor, ja dat was wel. Uh, we hebben echt wel veel positieve dingen gezien voor wat betreft het Nederlandse turn. We moeten er wel altijd bij zeggen, het is een post-Olympisch WK. Dus je, die, je ziet dat een hoop andere landen, ja, dat, dat daar grote namen afwezig zijn. Er zijn turners mm -hmm. gestopt of turners die een sabbatical hebben genomen. Maar uh, ja, Nederland staat er best heel goed voor. En die Casimir Schmid die jij noemt, dat is inderdaad een 17-jarig mannetje. Die, die, die, die turnt met een bravoure, uh, alsof hij al jaren op dit toneel acteert. Ja, en dan ben je in, uh, 17, uh, ben, hè? Ja, 17, jaar en uh, ja, echt heel goed. En dat je dan al een meerkampfinale turnt is, is, is bijzonder. Uh, Bart Deurlo, moet ik ook even noemen, een Nederlander die, uh, die zich heel goed heeft gepresenteerd. Die in de meerkampfinale in actie kwam ook, 14e werd daarin. Uh, en die zelf heeft berekend dat als die... Uh, ja zich verder ontwikkelt en uh, ja, bepaalde fouten niet meer maakt. Mm -hmm. uh, Want ja, als je jong bent, dan maak je toch over het algemeen veel fouten. Uh, de, dat hij dat dan wellicht ook zelfs al uh, voor de medailles mee kan doen in de meerkampfinale. daar nou, dat ze ongekend zijn voor Nederland. En ik, ik, ik weet ook niet of het een beetje bluff is. Of dat het echt serieus is. Maar geef wel aan dat de ambitie en de drive er is. En het geeft ook wel aan dat de mogelijkheden er zijn dat de jongens mm -hmm. er nu al staan. En ja, die nou wel klaveren dat uh, bij de dames, de, de, daar is de. de, de, de uh, de, de, de houdbaarheid altijd iets korter dan bij de mannen. Dus dat mm -hmm. is bij de vraag hoe lang ze het volhoudt. En uh, ja, een blessure bij de dames, bijvoorbeeld, kan al gelijk ingrijpende gevolgen hebben. Dan is bij de vraag of ze terugkomen. Yeah. Maar het is wel heel goed dat ze, dat ze in die finale staat. Ze liet het in die uh, meerkampfinale wel heel erg afweten, moet ik zeggen. Dat was, dat was geen beste beurt die ze daar maakte. Mm -hmm. Maar het feit dat ze in de finale stond is dus heel goed. En ja, bijvoorbeeld ook Chantisha Neteb gisteren een drama meegemaakt in de sprongfinale. Omdat ze geblesseerd raakte daarin, zwaar geblesseerd. Ja. Maar het feit dat ze bij de top 8 in de wereld staat op sprong, 16 jaar is dat meisje ook. Ja, dat ja, is ja, dat hartstikke ook knap. wel aan wat haar mogelijkheden zijn. Precies, nou dat, uh, dat, uh, dat levert dus nog veel op voor de toekomst. Vandaag ben je weer te horen hè, op uh, Radio 1 uh, over het WK-turn. uiteraard. WK Vanaf, uh, vanaf hoe laat? Uh, de finales die beginnen om half drie. En de die is zo uit mijn hoofd tussen half vijf en vijf. Dus oh. uh, dan moeten we allemaal gaan luisteren naar heb ik het. Ja, zeker. En uh, naar en jou, Edwin Cornelis, de dus NOS-verslaggever uh, van uh, langs de Lijn.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 Ellen over een man die ze heel leuk vindt... maar die eigenlijk niet zo goed is in de slaapkamer. Het is 19 minuten over 6. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Start op Radio 1. Afgelopen vrijdag was de uitreiking van de Gouden Kalveren... zou je zonder talent voor acteren ook zo'n ding in handen kunnen krijgen... vroeg Jouke zich af. Dus ja, is ze er ook maar gewoon keihard voor gegaan. Kijken, is het er gelukt om zo'n Gouden Kalf te krijgen... Hallo, verkopen jullie hier ook uh, gouden kalveren? Eh, uh, Wat? Uh, nee. <laughs> nee. Oh ja, we hebben wel van die... Uh, we hebben wel van varkentjes, van die spaarpotjes. Die zijn zilver. Oké. Okay. Nou ja, ik ga natuurlijk wel voor het echte werk, dus uh, het gaat even over. Oké. Okay. Ik ga even verder zoeken. Een gouden kalver koop je dus blijkbaar niet zomaar in de winkel. Maar ik wil er wel echt heel graag één. Winnen is voor mij geen optie, want uh, acteer is niet bepaald voor mij weggelegd. Maar hoe moeilijk kan het zijn om aan zo'n ding te komen? Ik ga gewoon even wat mensen bellen. Het gouden kalf voor de beste acteur gaat naar... Nazardin Tjaar. U bent verbonden met de mailbox van Nazardin Tjaar. Zo, Dennis. Verborgen talenten, jongen. Nou, Het geheim is dat je het water niet laat koken voordat je het op de filter giet. Dit is de voicemail van Frank Lammers. En spreek je bericht in <lacht> na de Het Gouden Kalf voor de beste acteur 2010. Gaat naar Barry maar. Komt de vrouw in de gang. <lacht> spreek je bericht in na de knie. Als je hem zafte, wij voor risico niet wil. Die pak kuts aan. Gaan we gaan weer helemaal anders doen, Stanley. Deze gaat opnemen, ik voel het. Hallo. hallo Tycho, je spreekt met Jouke van uh, BNN Radio 1. Hallo. Hi, hallo. Hi, ik, uh, ik heb vernomen dat jij uh, uh, twee uh, gouden kalfen hebt gewonnen de afgelopen jaren. Ja. En uh, ik ben eigenlijk op zoek naar één gouden kalf. En ik dacht, als jij er twee hebt, kun je er vast wel eentje missen. Uh, nee, ik heb er maar eentje staan, die andere heb ik weggegeven. Aan wie? Aan de regisseur. Succes in ieder geval. Um, is een beetje een probleempje weer. Natja. Hallo Natja, je spreekt met uh, Jauke van uh, BNN Radio 1. Ik zou heel graag een gouden kalf willen. Ja. En jij hebt er één. Ja. Ja, we willen wel meer, we willen allemaal wel wat. Robert de Ho! Je wil heel graag gauw kalf hebben. Ja. Maar uh, hoe had je dat in gedachten? Nou ja, jij hebt er eentje. Maar je wil hem van mij hebben? Ja. <laughs> Uh, ja, maar ik wil hem niet weggeven, hij is me te dierbaar. Mag we hem lenen? Uh, nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het een, een te belangrijk, persoonlijk belangrijk, emotioneel ding om het weg te geven. Ik zou gewoon naar de Royal Over moeten gaan en gewoon uh, de eentje moeten jatten. Een gouden kalf in handen krijgen zonder er echt één te winnen blijkt dus nog niet zo makkelijk. Er eentje jatten gaat me echt te ver. Dus uh, doe ik het toch maar met dit uh, glimmende varkentje van 3,99. Er zit er niks anders op dan uh, nog even blijven oefenen. Oh, oh, oh. oh, Jack. I'll never let go. I promise. Ja, nog even blijven oefenen. Jouke. Misschien heb je er over een paar jaar wel eentje. In tegenstelling tot Jouke wisten onder andere Hadewig Minis en Marwan Kenzari wel een gouden beeldje te winnen. Dus voor beste actrice en beste acteur. De films Borgman en Wolf waren de grote winnaars. Borgman won onder andere de award voor beste film. Wolf kreeg de prijs Het Gouden Kalf. Voor beste regie uitgereikt. Leuk, al die awards. Maar dat die, ja, dat die dan weer worden uitgereikt, zijn er zoveel van. Maar waar zou jij nou eigenlijk een award voor moeten krijgen? Dat uh, heb ik even gevraagd. Omdat ik heel erg spontaan ben. En altijd heel vrolijk. En altijd iedereen wil helpen. En dat kost niks. Ja, ik ben goed in beveiliging en uh, milieu. Wat ik nu doe. Om, ja, niet een prijs voor mezelf. Ik heb het net over. We gaan fietsen voor het, in het concertgebouw. Uh, voor meer onderzoek tegen ALS. Dus die mensen moeten gewoon een prijs krijgen die dat organiseren. Want je was een dwerven. Ja. Dus uh, ik loop met een potje bijna rond. Van nou, ik fiets vier uur. Wie sponsorit mij? Dus uh, niet zozeer voor mezelf als wel voor wat anders. Een prijsje. Oh, wat voor prijsje dan? Oh, nee, sorry, ik heb geen idee. Ik ben logistiek, magazijn en uh, medewerker. Daar ben ik goed in. Ja, maar ik krijg geen uh, prijsje van. Ja, ik zou een woord moeten krijgen omdat ik altijd echt heel goed onder de douche zing. Welke artiest ik wel echt heel graag zing, omdat het gewoon zo lekker gal is, uh, is Kane. Let all just rain on me. Let all just rain, rain down on me. Zo gaat het dan. Josie's on a vacation far away. Hadden we het gewoon begin uh, start uh, rond uh, de klok van uh, vijf, uh, het over vreemd gaan? Nou, dit is echt een typisch liedje over vreemd gaan. Die outfield your love en die vraagt eventjes aan een uh, bekende vrouw... Of, uh, of zij niet eventjes een weekendje met hem wil doorbrengen... omdat zijn vriendin Josie op vakantie is. Start Kees Dorenstein. Iets voor half zeven en uh, zo direct in Start uh, hoor je welke nieuwe films eruit komen deze week. En Judith wil beroemd worden en dat wil ze alleen met haar gitaar doen. En dan gaat ze gewoon eventjes langs wat uh, muziekstudio's. Of ze daadwerkelijk beroemd is geworden, dat uh, hoor je straks hier uh, op Radio 1. Je kan ook nog reageren op de, op de uitzending van Start. Dat is mijn Twitter-account en dan uh, zie ik jouw berichtjes voorbij komen. Op naar het laatste nieuws op Twitter. Daar is namelijk uh, Go Ahead Eagles necktrending uh, topic. De wedstrijd eindigde in 4-3. Ahead Eagles won. Uh, die stond in de rust nog met 3-0 voor, maar het werd in een bizarre strijd 3-3. Maar uiteindelijk toch de uh, laat, uh, laatste minuten scoorde Ahead uh, Eagles de 4-3 en wonnen. Dus. Hashtag Maasvlakte is populair. Er wordt veel gepraat over de Maasvlakte in Rotterdam. In een container is 50 kilo cocaïne ontdekt. De cocaïne heeft een waarde van 2 miljoen euro. Er wordt veel gesproken over Leonardo da Vinci. Er is een onbekend schilderij van de kunstenaar opgedoken. Het schilderij is van een Italiaanse familie. Al-Shabaab is ook trending op Twitter. Deze terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval in Kenia opgeëist. Het is trending omdat de Amerikaanse marine een leider van Al-Shabaab heeft opgepakt. Eventjes de geschiedenisboeken in. En vandaag was een hele belangrijke dag voor deze serie. Mijn naam is de kok. Met COCK. Dit is mijn collega Vledder. Recherche. Mooi hè? De politie serie Baantje werd op 6 oktober 1995 voor het eerst uitgezonden. Twaalf seizoenen lang konden, de, uh, konden we iedere vrijdagavond moorden oplossen. Met de kok met COCK en Vledder. In 1955, uh, 1955 kon er voor het eerst rondgereden worden in de Citroën DS. Hij werd geïntroduceerd in Parijs. En hij werd natuurlijk ook wel de Snoek genoemd. En denk je, oké, okay, welke auto is dat nou? Nou, dat is die auto die een beetje laag hangt aan de achterkant... waar de achterwielen verdwijnen. Dus dan zie je maar de helft van het achterwiel. Die is dus voor het eerst van de band gerold in 1955. De eerste geluidsfilm komt uit op 6 oktober 1927. The Jazz Singer is de eerste succesvolle film waarin wordt gesproken. En draait in de Amerikaanse bioscopen. En we hebben eventjes een heel oud bandje op de kop getikt. Listen, I'm going sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now get this. Blue side, smiling at me, me, me, me. Nothing but little blue side, I see? do, do, do, do. do. Zo oud dat uh, onze regisseur nog echt heeft moeten knippen en plakken met zo'n oude videoband om uh, dit in de uitzending te krijgen. Super uh, goed gedaan. Dan uh, gaan we naar de verjaardag. Quinty Trustful die drinkt natuurlijk graag koffie. In koffietijd op RTL 4, vandaag mag daar een gebakje bij. Want de presentatrice wordt 42 jaar. Klaas van, van Kruistem, radiocollega van de EO, viert vandaag zijn 37 e verjaardag. En royaltydeskundige Mark van der Linden is vandaag 44 geworden. Dan nog eventjes naar het weer. Uh, het is op dit moment uh, nou ja, uh, hartstikke droog in Nederland. Het kan uh, vanmorgen wel wat mistig worden, maar vandaag wordt het toch een, uh, een prima 17 graden. Dan wil ik jou graag meenemen naar de film, I, I am the father. I want the truth! You can't handle the truth. Blockbuster Bingo. Filmkenner Joost Basmeijer leidt mij elke week door het Dolhof dat Filmland heet... en bespreekt de opvallendste nieuwe films die uitkomen in de bioscoop deze week. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken naar jouw score van vorige week. Toen voorspelde jij de volgende filmtop 3, Two Guns. Die had je op plek 1 gezet, De Nieuwe Wildernis op plek 2... verliefd op plek 3. Hoe denk je dat je gescoord hebt? Ja, ik heb stiekem de top 3 er al even bij gepakt. Dus ik, ik heb niet, niet heel goed gescoord. Maar, maar het is wel grappig dat de drie films die nu in de top 3 staan. wel allemaal behandeld zijn in de Blockbuster Bingo. Dus dat is dan ook wel weer uh, uh, knap, toch? Precies. Nee, nou, vind ik ook. Want uh, Gravity, die je vorige week behandelde. staat op 1. Two Guns, heb je die week ervoor behandeld. staat op 2. En Don John, ook van vorige week, staat dan op 3. Dus ik vind het nog steeds een goede score. Ja. Precies. Nou, snel uh, naar de films uh, van uh, deze week. Jij uh, uh, wil het hebben over twee films. Uh, er uh, uitkomen eigenlijk twee documentaires. Um, eentje over Metallica, True the Never en Doe maar, Dit is alles. Uh, laten we bij die laatste even beginnen. Vertel. Ja, nou, dat is wel grappig inderdaad. Er komen twee muziekfilms uit. En er komen niet heel veel muziekfilms, zijn al helemaal niet in de Nederlandse bioscopen. Maar als het natuurlijk over uh, uh, uh, Doe maar gaat, dan... Uh, snap je wel dat er een hele hoop Nederlanders wel warm voor lopen. Mm -hmm. uh, het is dus een documentaire over Doe Maar, Dit Is Alles. Uh, gemaakt door Martijn Nijboer en Patrick Leliers. Die, die je eerder vanavond uh, ook nog op deze zender kon horen. Precies, mijn en Ik moet eerlijk zeggen dat BNN. ik het eigenlijk een beetje gek vond. Het is een BNN-film, maar ik snap eigenlijk niet zo goed... waarom jonge leden zouden zitten wachten... van BNN, zeg maar, jonge BNN-leden zouden zitten wachten... over een film die... Uh, al tien tig jaar niet meer bij elkaar is. Maar goed, uh, de docu is heel klassiek van opzet. Uh, hij neemt je mee door de, door de jaren heen en laat de andere kant van de band zien. Ze zijn heel openhartig tegenover uh, Lodiers, die natuurlijk wel goed, uh, goed kan lullen. Dus ja, het want is ook, ik uh, denk dat het vooral ook Lodiers is die dat uit hun krijgt, hè? uit uh, die gasten. Want Lodiers, ja, ja, ja. Ja. Die, die praat gewoon fijn met mensen en daardoor zeggen ze het. Dus daarom vind ik het wel uh, dan weer bij ons passen. Maar dat moet jij ook zeggen, want jij bent gewoon BNN er. dus jij, jij werkt uit jouw baas. Nou ja, dat, daarom zeg ik het niet hoor. Ik, uh, ik ben stiekem ook wel een beetje fan van Doe maar. Dus, uh, vandaag. En, en Metallica, True the Never, wat vind je daar zo leuk aan? Ja, dat lijkt me een beetje een maffe film. Je zou denken dat het een, muziek, een muziekdocumentaire is. Ik bedoel, film, in de filmnaam zit überhaupt al de naam Metallica. Uh, maar dat is het niet. Echt. Uh, er zijn al een aantal van die muziekdocumentaires over Metallica gemaakt. De laatste die kwam uit in 2008. Volgens mij, uh, tijdens een... Nee, 2004 volgens mij al. Mm -hmm. Tijdens een some kind, of Never, some kind of Monster Tour. sorry uh, Dat was echt een backstage film waarin de bandleden, net als in die film over... Doe maar, uh, hun ziel en zaligheid blootlegden. Uh, bijvoorbeeld hun shrink kwam voorbij, hun psychiater. Uh, en dat is ook misschien wel de reden dat ze niet nog zo'n film wilden. Uh, deze film is daarom een hele andere film. Uh, meer een, een speelfilm waarin de bandleden zichzelf spelen... Uh, maar het draait om een roadie uh, die een hele simpele opdracht krijgt. En daarna helemaal in de penarie komt. En een soort van apocalypse om hem heen uh, zich, zich afspeelt. En uh, met een hoop muziek van Metallica. en is dus ook een beetje... Uh, de, de, ...de bandleden die aan het acteren zijn. Ja, een beetje een opvallende combinatie... ...maar het is ook wel weer iets, uh, iets nieuws... ...of een nieuwe variant. Ja, het is wel weer iets nieuws inderdaad. Want ik bedoel, als je elke keer als ze een nieuw album uit hebben... ...weer een nieuwe documentaire moet zien over Metallica... ...dan is iemand er misschien meer ook zien. een beetje klaar mee. Nee, precies. Ja, en hij zou trouwens uh, geregisseerd worden... ...tenminste, dat wilde het band wel graag... ...door Anton Corbijn, Maar die kon niet, uh, want hij is bezig met uh, zijn film... ...Our Most Wanted Man... Oh, dat terzijde. Wat, wat grappig. Leuk, leuk feitje. De blockbuster van deze week, dat is Runner Runner. Um, wat, wat voor film is dat? Ja, Hij doet me heel erg denken aan een film die vijf jaar geleden uitkwam. 21 heet die. Mm -hmm. uh, die film gaat over een briljante student met niet heel veel geld. Uh, zijn uitzonderlijke rekentalent... Uh, hij kan met zijn uitzonderlijke rekentalent een hoop duit verdienen... in de casinos van Las Vegas. En hij komt er op een gegeven moment achter dat niet alles helemaal... Vlekkeloos uh, verloopt, losloopt in de soep. En uh, dan zit hij hardcore met de gebakken peren. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk dat is het verhaal van 21, van 21. Maar exact hetzelfde is de synopsis voor runnen Runner. Alleen is Las Vegas in het laatste geval verruild voor het zonnige Costa Rica. Uh, in 21 speelt uh, Kevin Spacey. En in Runner Runner zijn de hoofdrollen voor Justin Timberlake en Ben Affleck. Mm -hmm. En hoewel het hele er best wel cool uitziet... ben ik nog, nogal gewaarschuwd door de recensies uit Amerika. Die zijn heel slecht namelijk. Okay. Uh, op, op, de, op de site rottentomatoes.com mm -hmm. krijgt hij een score van 9. Maar dat is 9% van de 100%. Zo slecht vinden de, de Amerikaanse. Ai, ai, ai, en dat dan gaat dus ook over een gokker. Als het ware, iemand die heel slim is en gaat gokken. Ja, dat is Justin Timberlake en um, die wordt uiteindelijk uitgenodigd door Ben Affleck. Een soort van uh, grote uh, gokbaas op Costa Rica om daar uh, uh, zijn sporen te verdienen. Uh, maar uiteindelijk loopt natuurlijk ook eens in het want anders is het geen spannende film. Yo, als laatste ja. nog jouw top drie. Wat, uh, wat wordt de bioscoop top drie van volgende week, denk je? Nou ja, uh, ondanks dat uh, Runner Runner in Amerika... helemaal geen, zo, niet zo'n goede recensies krijgt... denk ik dat hij het wel goed gaat doen. Mm -hmm. uh, want Justin Timberlake trekt wel veel mensen. Ben Affleck zijn mensen nu ook wel goede films van gewend. Ik ook. Uh, dus dat is wel apart dat deze film nog niet zo goed is. Dus ik denk wel eens dat hij op één zou kunnen staan. Ik zit een beetje te twijfelen tussen Gravity en Runner Runner op één. Mm -hmm. Maar omdat Gravity nu ook al op nummer één staat... zet ik Runner Runner op één. Gravity op twee. En de film Turbo, daar hebben we nog niet over gehad... Dat is een, uh, Volgens mij is dat een nieuwe Pixar-film. Ja. Uh, die zet ik op drie. Want ik denk dat er toch ook wel weer een hele hoop mensen daarheen gaan. Over een geanimeerd slakje gaat dat, hè? Die heel snel is. Ja. ja. Precies. Nou, dat, uh, we zullen het zien volgende week. Dankjewel, uh, Joost Basmeijer, filmkenner. Oké, okay, graag gedaan. breath and count to ten Natuurlijk heeft ze daar een Oscar mee gewonnen als soundtrack van de James Bond film Skyfall. En ze blijft even in de, muziek, uh, of in de filmwereld gecombineerd dan met de muziekwereld. Want ze is gevraagd om Dusty Springfield, je weet wel van het liedje Son of a Preacher Man... te spelen in de film over uh, het leven van Dusty Springfield. Dus uh, Adele die begint een beetje naar de filmkant uh, te hinken. En van, van films is maar een kleine stap naar beroemd worden eigenlijk. Want veel kinderen dromen ervan om beroemd te worden. Maar de een is gezegend met talent en de ander tja, die tja, mag dan een radioprogramma in de nacht presenteren op Radio 1. Judith speelt een klein beetje gitaar, maar is dat voldoende om beroemd te worden? Kun je met weinig kwaliteit toch een plaat maken? Ze besluit de studio's lang te gaan met een onaangekondigde auditie. Ik ben heel benieuwd of ik auditie bij jullie mag doen op dit moment. Ik heb één heel simpel liedje van twee minuten. En ik uh, zou het heel graag bij jullie tegen horen brengen. Ja hoor. Ja? Mag dat nu? Ja. Direct? Oké. Okay. Nou hoor ik heel vaak dat ik uh, like op Miss Montreal. Ja. En ik heb het accentje van Ilse de Lange. En toen dacht ik, hey, ik combineer dat gewoon even. Ik kan een heel klein beetje gitaar spelen. Okay. En ik ben heel benieuwd hoe ver ik kom. Volgens mij heeft het te maken met een goed liedje. Een uh, goede stem. En ja, dat het ook een beetje goed in de markt wordt gezet. Hier mag ik uh, volgens mij gaan zitten... Het lijkt een beetje op een soort hobbit-hol. Als ik dan nu door het hobbit-rondje heen stap, een hobbit-huis, zeg maar, kom ik echt op mijn plekje terecht. Er worden microfoons voor me opgehaald. Ik mag hier nu gewoon uh, mijn ding gaan doen. En we gaan het opnemen. Mijn allereerste opname in een echte officiële geluidsstudio. Ik ga, ik ga mijn best doen. Vond het mooi? Ja, nou, Nee, niet echt. Uh... Oh. Nee, sorry. Bouw, bouw, desire. I fell into a ring. To, die is wel heel. I fell into. Te hoog. I fell into a ring of fire. <laughs> fire is ook niet helemaal lekker. Yeah. A ring of fire. I fell into a burning ring. Nee, ja, dus is het ook te hoog voor mij, hè? Oh ja. Yeah. Ja, denk ik, of niet? Maar... Ja, ik weet het eigenlijk niet. I gewoon je ik a burning... Je gewoon... klinkt het gewoon een beetje ongemakkelijk om naar te luisteren. Maar nu heb je het dus zelf ook gehoord. Beetje vals. Ja ik, ik zou er, ja, ik zou niet zo goed weten wat er mee te doen eigenlijk. Ja, dan moet ik dus toch wat verder gaan, uh, ja, gaan zoeken. Misschien wordt hier om de hoek, hè? Whistler studio's, die ja. zijn hier ook om de hoek? Ja. Hi. Ja. Uh, kan ik hier een, een auditie doen? Ik ga heel even om het hoekje kijken. Ja, dat is prima hoor. Die vinden het niks, nou weet ik dus ook. Ik ben op dit moment in de Wisseloord studio en ik heb te horen gekregen dat ik, uh, dat ik een stukje mag spelen. En ik moet zeggen, ik loop naar binnen, ik zie echt een gigantische ruimte, een hele grote studio. Ja, je zou hier een stukje, een, een, zeg maar een korfbalwedstrijdje een kunnen houden. En ik ben hier gewoon naar binnen gewandeld en ik mag hier gewoon mijn ding doen. Blow my blues away. Okay, that was it. Uh, well, I uh, I think you should start writing on material instead of playing covers for one. Um, and... Work on it and do it a lot and, and maybe take on some vocal lessons as well. <laughs> yeah, <laughs> I should. Okay, Oh, I think my thoughts are fairly similar to Frederick as well. Um, yeah, just keep practicing, work hard and uh, write your own music. Find your voice, find the thing that's that's you. Zo, so, ik ben weer thuis van mijn rondje, rondje studio's in Hilversum. En conclusie is eigenlijk wel. Ja, je kunt wel iets opnemen in de studio. Je moet gewoon even de moed opbrengen om er naartoe te gaan. En iedereen die waardeert het eigenlijk ontzettend. En die vindt het heel erg knap dat je gewoon naar binnen stapt. Het volgende puntje waar ik dan zelf aan moet werken... is dat ik gewoon geen talent heb en nog niet echt een uh, lekker stemmetje. Ze zeiden ook van jullie het werk aan je uitspraak. Of ga in het Nederlands zingen. Maar eerst nog even heerlijk in het tweed. Dapper hoor. Dat je jezelf zo uh, blootgeeft en je zo helemaal laat afmaken met commentaar in de studio. Start Kees Dorrestein. Je hebt het niet makkelijk als je in een rolstoel zit. Uh, om daar aandacht voor te vragen is er vanaf morgen de week van de toegankelijk, uh, toegankelijkheid. Die start dan. Uh, maar je, kun, uh, je kunt in een rolstoel juist wel een van de heftigste sporten ooit doen. BNN Universities, Jolien begeeft zich op glad ijs en doet een avondje mee met het extreme rolstoel uh, slash hockey, dus uh, ijshockey in je rolstoel. Ik sta nu even zo uh, langs de ijsbaan te kijken en ik heb eigenlijk een klein beetje spijt dat ik hier uh, jou op heb gezegd, want de pucks die vliegen echt in het rond en die maken echt een herrie als ze tegen de kant aankomen. Nou ja, dat dan hoor je wel een beetje hoe hard dat het allemaal gaat. Maar goed, ik heb het beloofd, dus ik ga zo toch maar even zo'n sleeën. Is dat nou moeilijk? Als je begint is het heel lastig, want je zit op een slee... en de schaatsen die eronder zitten, die zitten echt... Best wel uh, dicht op elkaar. Dus je balans vinden, dat is een beetje lastig. Deze sport is heel fysiek. Je mag echt van alles doen. Uh, uh, je mag tegen iemand aanrijden met je slee. Uh, je mag stoten uitdelen. En dat vind ik heel erg leuk. En ben je nou nooit bang? Want ik heb een stukjes gezien nu even. En het ziet er echt best wel lomp uit. Het gaat best wel keer. Als je erin zit en je bent op vol snelheid, dan gaat het best wel hard. Ja. Daar ben ik helemaal niet bang voor, want ik ben heel erg goed beschermd met uh, redding. Uh... Ja, je krijgt wel eens een blauwe plek, maar goed, met voetbal of wat dan ook, dan krijg je ook wel eens een blauwe plek of een schop. En als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld gewoon ijshockey, want daar lijkt het denk ik het meest op. Um, zou je dan kunnen zeggen of er misschien ook wel voordelen zijn aan deze sport? Je zit op een slee en je hebt dan twee sticks. En je kan zowel met links als met rechts kan je, kan je gaan spelen. Dat is op zich wel een voordeel. Ja, want ik ga dus zo ook voor het eerst zo'n slee in. Heb je nog tips voor me? Nou, niet bang zijn. Het gaat echt allemaal uh, goed komen. Betty, jij bent uh, ja, best wel lang bij goalie geweest ook voor dit team. En jij gaat me nu uitleggen hoe ik, uh, hoe ik hierin moet komen. Hè? Je loopt om de slee heen en je klemmen hem min of meer tussen je benen. En dan uh, laat je je langzaam zakken, zodat je met je gat op, uh, op de zitting komt. Uh, zeg maar. Daarna krijg je twee sticks van mij in je hand. En dan uh, ken je even met de man en het ijs op. Oké, okay, nou ja, het is een slee van, uh, ik denk, wat zal het zijn, misschien anderhalve meter lang. En uh, ja, helemaal van metaal dus. Dit is volgens mij best een comfortabele. Er ligt een lekker kussentje in. Uh, ja, twee ijzers zitten eronder. Een soort van uh, schaatsen zijn het eigenlijk. Nou, dit kussentje zit best wel goed. Hier komt de gordel. Oké, okay, en uh, wat is nou les 1, als ik dit wil leren? Nou, les 1 is hoe hou je de stokken vast... En hoe ga je vooruit? Nou, zoals je ziet, je hebt twee sticks. En dan prik je schuin, prik je in het ijs. En dan met de prikbewegingen ga je vooruit. Het is zover. Ik uh, ga de microfoon tussen mijn benen klemmen. Want ik heb allebei mijn handen nodig om, uh, ja, om te kunnen vooruitkomen. Ik uh, ga nu een beetje achter Arthur aan, die je uh, net ook hoorde. En die uh, gaat een stuk harder dan ik. Oké, okay, nou, ik kom langzaam vooruit. Je hoort uh, de stokjes in het ijs tikken. Hoe moet ik nou remmen? Nou, normaal gesproken remmen wij niet. Maar als je moet remmen, dat is eigenlijk net zoals met schaatsen. Je gooi je slee dwars en dan moet je remmen. Maar je moet voorkomen dat je niet met je slee met je neus omhoog gaat. Want stel je voor dat je met je neus omhoog gaat met de slee... en je knalt ergens tegen iemand top. Ja, dan uh, ligt die met botbreuk in het ziekenhuis. Ik ben er klaar voor. Ik denk uh, dat we maar gewoon een potje moeten gaan spelen. Daar komt de puk. Ik schiet. Het Van het uh, ijs uh, uh, op rolstoel naar Afghanistan. Het is een grote stap. In Afghanistan is het namelijk uh, spannend vandaag... want het is de laatste dag dat mensen zich aan kunnen melden... voor de presidentsverkiezingen daar. Journalist Sahar Yahis zit in Afghanistan en volgt het nieuws op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Abdul Rasool Sayyaf heeft zich in ieder geval al aangemeld. En de Volkskrant die noemde hem al een Al-Qaeda-man. Hij zou eh, Osama bin Laden hebben geholpen. Nou, dat begint lekker, zou ik zeggen. Nou, Al-Qaeda-man was een beetje een foute veronderstelling. Dus het klopt wel dat hij in 1996 Osama bin Laden heeft geholpen om naar Afghanistan te komen. En ze kenden elkaar van vroeger toen ze tegen de Russen vochten. En um, ja, toen later de al qaeda is ontstaan en de Taliban aan de macht kwamen, ...heeft eigenlijk zijn heel vaak tegen de Taliban gevochten, okay. Omdat hij toen onderdeel van de Noordelijke Alliantie was. En tegenwoordig, of niet tegenwoordig, na de Amerikaanse invasie... ...is hij, is hij een een paar keer aanslagen op hem vereideld... ...waar Al-Qaida en de Taliban achter zaten. Oké, okay, dus hij uh, is er niet meer gelinkt aan? Nee, absoluut niet. Wie hebben zich naast hem... ...dan uh, uh, nog aangemeld voor de presidentsverkiezingen? Nou, de, de kandidaten die ik uh, de laatste keer heb gecheckt... ...dat zijn er ongeveer, ongeveer negen mensen met hem erbij. Mm -hmm. Dat is op een, een onbekende meneer. Hij heeft net een partij opgericht en uh, die heeft zich ook meteen... Hij was ook een van de eerste die zich uh, aangemeld heeft. Hij mm -hmm. heeft dus zoveel ballen getoond omdat hij dat ook al aan het begin heeft gedaan. Heel veel mensen hebben het later gedaan omdat ze eigenlijk bang waren... Om er als doelwit gezien te worden. En ja. nummer twee is Abdullah Abdullah. Die kennen we natuurlijk van de vorige verkiezingen. En dan hebben we Fazul Karim Najmi. Mm -hmm. Ook een onbekende meneer. We hebben Abdulrahim Wardak. Hij was vroeger um, minister van Defensie. Tegenwoordig werkt hij op het ministerie mm -hmm. als een woordvoerder. En wie is de opvallendste van, hebben... van allemaal? Want ik, ik, ik snap, ja, we kunnen het lijstje van die negen mannen uh, wel afgaan. Ja. Maar ja, hè, um, sommige mensen uh, die, uh, die vinden het al lastig om de Nederlandse politiek bij te houden, wie er allemaal in zitten. Um, uh, wie, yes. wie is de opvallendste van deze namen? Nou, tot nu toe vind ik het uh, niet echt helemaal opvallend. Ja, natuurlijk zei Alphen dat de lab zijn opvallend, omdat ze ook bekend zijn. Mm -hmm. um, voor de rest, ja, de broer van Ashraf Afghan, die ook de vorige kandidaat heeft gesteld, is dus ook een beetje een opvallend figuur. Maar uh, de, de, de lijst is ook nog niet compleet. We kunnen nog niet helemaal veronderstellen dat... Um, dat aan de hand hiervan de verkiezingen echt de, de, de kandidaten zijn. We hebben nog een dag te gaan en zondag Precies. wordt gespeculeerd dat het een hele belangrijke dag gaat worden. Ja, zoals uh, vandaag ja. dus. Um, wie hoop je dat, dat er uh, gaat winnen als je dan maar eventjes kijkt naar deze negen kandidaten... en dat we dan maar ervan uitgaan dat er niet andere namen bij komen nog? Um, nou, ik ga er eigenlijk wel vanuit dat er vandaag nog... Belangrijke beslissingen gaan vallen. Mm -hmm. Omdat er heel veel mensen zich de laatste tijd uh, uh, proberen kandidaten stellen. En uh, ja, aangezien de lijst nog niet compleet is, durf ik ook daar absoluut geen uh, uitspraak over te doen. Dan, dan, dan even de, nog als laatste vraag naar die verkiezingen. Die zijn dan 5 april uh, volgend okay. jaar. Um, is de uitslag in Afghanistan nou tegenwoordig een beetje betrouwbaar? Of Nee. nee, want ik heb de afgelopen drie maanden... als ik dan een voorstel van mezelf mag noemen... de uh, af, afgelopen drie maanden in het district... Zij af doorgebracht. Mm -hmm. Ik heb ja, bijvoorbeeld zijn familieleden dat soort dingen ontmoet en zijn huizen gezien en zo. En wat uh, wat gaande was, is dat, dat ze gewoon um, bij mensen thuis afgingen, mensen die voor hem campagne uh, voeren, en hun stembiljetten gingen opvragen om namens hen op hem te gaan stemmen. En die mensen zelf, die hadden er helemaal geen zeggenschap op, op. En wat ook nog gebeurde, was dat er. Uh, 15-jarige jongetjes die eigenlijk niet mogen stemmen, wel stembiljetten kregen mm -hmm. van, de, uh, ja, van, die, van die plekken ...die ze dus die stembiljetten kunnen halen. Dus nee, het is niet echt transparant. Journaliste Sahar Yahish in Afghanistan, bedankt. Het is uh, vijf minuten uh, voor zeven. Je luistert naar starten op Radio 1. Zo direct komt er uh, Dit Is De Zondag. Nog eventjes terugblikken naar de uitzending uh, van vandaag. AZ is op zoek naar een nieuwe trainer. Martijn vroeg Foppe de Haan om tips zodat hij kon solliciteren. Goedemorgen. Abdul Rasool Sayaf heeft zich in ieder... Oh, dat uh, uh, uh, klopt er niet. Hier komt hij. Hoe word je dat? Want u bent al, al, al jaren een, een fantastische trainer geweest natuurlijk. Dus u, u zou de sleutel kunnen hebben. Nee, de sleutels zijn er niet.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 Zo direct dus, dit is de zondag met uh, Kiva Alouche. Kiva, hallo. Um, Goedemorgen, wat Kees. Wat heb je uh, in de uitzending? Ik heb straks een uh, bijzondere gast, zoals wij elke week een bijzondere gast hebben. De, dit keer is dat uh, iemand die ik straks mag aankondigen met een prachtige uh, alliteratie. Uh, dominee, dichter, dierenactivist Hans oh. Bauma. Joh, uh, dat is uh, een leuke gesprek. En dan, uh, over welk van de drie ga je het vooral hebben? Vooral over dat dierenactivist. Oké, okay. die anderen zullen ook langs Grappige gaan. combinatie, dominee en uh, dierenactivist. Ja. Zo direct dus uh, na het NOS-journaal van 7 uur. Uh, dan uh, dit is de zondag. Uh, leuk met een dominee en een dierenactivist. We gaan ook door op zitten hoor. At uh, Kees Doorstein kan je nog reageren. Klaar is Kees, tot volgende week.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 Van het hek over zijn kinderboek, de Vlaamse tekenaar Koenraad Tinel, de Canadese sopraan Barbara Hennigan... en samen in het theater Gerard Cox en Joke Bruis. In Kunst op TV, straks om vijf over zes op Nederland 2. Alleen nog dit jaar. Geen bijtelling op nieuwe elektrische leaseauto's. Stap over en profiteer van extra voordeel. Kijk op projecta15.nl